De recherche in Noord-Brabant heeft zes mensen opgepakt die zouden hebben gefraudeerd met rekeningen. Ze onderschepten facturen voor bedrijven in de buurt van Helmond en pasten het rekeningnummer aan. Vervolgens werden de rekeningen alsnog naar de bedrijven gestuurd en die stortten het bedrag op het nummer van de criminelen. De daders hebben zo meer dan 100.000 euro buitgemaakt.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 In Vlaardingen heeft de politie een cocaïnewasserette ontdekt. In een woning stonden grote bakken met benzine en ammoniak. Daarmee werd cocaïne uit kruiden gehaald. De drugs waren in het buitenland in de kruiden opgelost. Ook werd ruim 2 kilo gezuiverde cocaïne gevonden met een straatwaarde van enkele honderdduizenden euro's. Vijf mensen zijn in Vlaardingen opgepakt, onder wie drie broers. De politie heeft vannacht na een wilde achtervolging op de A20 en de A12 twee mannen aangehouden. Ze waren in een auto aan het spookrijden op een oprit van de A20. Toen de politie hen wilde laten stoppen, reden ze met hoge snelheid over de goede kant van de A20 en de A12 naar Utrecht. De politie achtervolgde de auto, die harder reed dan 240 km/u. In Urheijn vluchtten de twee in een tuin in waar ze werden aangehouden. Het weer volop zon met in het noorden wat sluierbewolking en 13 graden. Ook het weekend veel zon. S'nachts ligt de temperatuur rond het vriespunt. Overdag is het dan een graad of 12. Dit was het NOS. Dit is Johnson Sohoka van de ANWB. Files in de Randstad staan onder meer op de A1. Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Gooimeer en Bladikum 5 kilometer. Verderop tussen Lade en Bunschoten 7. En voor knoopend 4 kilometer. A4 naar Amsterdam voorklopen te Nieuwe meer 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de ring Amsterdam. Daar staat tussen af en Muidersloten 3 kilometer. Wel zijn de rijstoken weer vrij. Op de andere rijbaan staat voor de Koentunnel ook 3 kilometer. A12 Den Haag naar Utrecht bij Rewijk 3 en bij Nieuwebrug ook 3 kilometer. En verderop richting Arnhem ook 3 kilometer bij Driebergen. Op de A15 Europoort richting Rotterdam, tussen de krooppunten Bedelux en Plein 6 kilometer. A27 Utrecht naar Almere, bij Hilversum nog 3 kilometer na een ongeluk. En op de A28 Utrecht naar Amersfoort, tussen kroopunten Rijsweerd en Afrit den Dolder 4. op de rijbaan naar Utrecht staat ook 4 kilometer tussen kroopunten Hoevelaken en Leusden Zuid. Tot zover de verkeersinformatie.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 can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make, but can't be made. No one you can save, but can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time.